8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Egypte kiest president. VVD wil opnieuw mes zetten in ontwikkelingssamenwerking. En koordansen steekt Niagara Falls over. In Egypte zijn de stembureaus opengegaan... voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Vandaag en morgen kunnen de Egyptenaren hun stem uitbrengen. Er zijn twee kandidaten, Ahmed Shafiq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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 16 juni. En we gaan zo even bellen met Siem de Jong, de spits van Ajax. Gaat natuurlijk over het Nederlands elftal, want morgen is die wedstrijd tegen Portugal. We praten ook over het falende toezicht bij de woningcorporaties en de verkiezingen in Griekenland. Want in Griekenland trekken de verschillende politieke partijen de eindspurt naar de verkiezingen van morgen. Het zijn de tweede verkiezingen in anderhalve maand. In mei bleek het politieke landschap zo versnipperd dat er geen coalitie viel te vormen. De verkiezingen van morgen zijn belangrijk. Belangrijk voor het voortbestaan van Griekenland en belangrijk voor de eurozone. Correspondent Connie Kees is in Athene. Connie, was Europa ook dat centrale thema in de hele campagne? Ja, hoewel het echte thema natuurlijk is voor of tegen het memorandum, uh, zoals hier in Griekenland de overeenkomst met, het, uh, met de Europese Unie en het IMF wordt genoemd, die zowel financiële hulp als zeer strenge bezuinigingen inhoudt en daar ligt het cruciale punt voor de twee partijen die nu strijden om de, ja, om de grootste partij te worden, de conservatieve nieuwe democratie en radicaal links Syriza, uh, de Conservatieven willen in grote lijnen vasthouden aan die overeenkomst en onderhandelen over bepaalde voorwaarden. Syriza verwerpt dat memorandum, maar houdt wel vol uh, dat uh, ze in Griekenland in de eurozone willen houden. Goed, dat is de keus voor de Grieken. Morgen, wat er op het spel staat, dan hebben wij hier uh, ook beelden gezien uh, van uh, die campagne. Wat misschien uh -huh. nog wel het meest op het netvlies staat, is gewoon dat het er af en toe wat hard aan toe ging en zelfs handtastelijk werd. Mag jij zeggen, je ja. hebt alles gevolgd, dat het een harde campagne was? Ja, het was een harde, emotionele, ook persoonlijke campagne... die wel voornamelijk via de media werd uitgevochten. Er waren heftige discussies uh, op televisie, bij, in de, op de radio, in de kranten... waarbij uh, ja, voornamelijk vertegenwoordigers van de conservatieven... maar ook van andere uh, partijen uh, de radicaal-linkse vertegenwoordigers... beschuldigden dat uh, hun beleid, hun plannen Griekenland uit de eurozone zou, uh, zou leiden. En inderdaad, zelfs een gewelddadig optreden van een. Uh, uh, dat heeft iedereen op televisie ook gezien, van de woordvoerder van de extreme rechtse, of uh, zoals je wil, neonazistische Gouden-Dageraad. Uh, die een uh, vrouwelijk communistisch parlementslid een paar flinke klappen gaf. De grote vraag is natuurlijk: wie gaat er winnen uh, morgen? Wat zeggen de opiniepeilingen? Nou, er zijn natuurlijk wel opiniepeilingen, maar de resultaten blijven geheim. Dat is zo vastgelegd dat de laatste twee weken voor de verkiezingen mogen opiniepeilingen of de resultaten niet openbaar worden gemaakt. Maar natuurlijk weten de politie politieke partijen zijn heel goed op de hoogte van wat er gaande is. En dat lekt natuurlijk ook wel eens uit. Gisteravond hoorde ik dat in een paar opiniepeilingen de conservatieven een kleine voorsprong zouden hebben, maar een hele kleine marge. In een andere leek het erop dat Radicaal Links en de conservatieken gelijk op zouden gaan. Nou ja, ik denk dat het enige uh, zekere is dat, uh, dat er een nek aan nek race uh, zal uh, volgen tussen de conservatieven en Radicaal Links. En als er dan, dan uh, op, op enig moment een uitslag is, gaat het dan mm -hmm. weer net zoals de vorige keer, dat je drie dagen de tijd hebt om een regering te vormen? Ja, precies. Uh, dan krijgt eerst de, de grootste partij de kans om een Regering te vormen en als dat niet mocht lukken, zijn er nog twee pogingen mogelijk? Ja, er is het gevaar dat er opnieuw uh, geen werkbare re regeringscoalitie ja, dat... gevormd kan worden. Nou ja, kijk, dat de partijen moeten samenwerken, staat als een paal boven water. Want het is zeer onwaarschijnlijk dat een van die twee partijen die nu in de race zijn een meerderheid in het parlement gaat behalen. He, ondanks die bonus van 50 zetels die hier geldt. We zullen het zien. Het kan zijn dat, uh, dat het nu misschien toch uh, iets anders gaat... omdat uh, het is echt dringend nodig dat Griekenland een regering krijgt. Ja, nou, eerst het woord aan de kiezers geven. Morgen is dat het geval. Uh, Jij ja, verslaat het voor ons. <laughs> Connie, ik praat verder over de financiële markten... Uh, want uh, die nu kijken met uh, spanning naar die verkiezingen... net trouwens als de wereldleiders. Grote vraag inderdaad, wat gaat Griekenland doen? En daar gaan we over praten met ING-econoom Kasten Brezeski. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat zijn nou de scenario's als de partijen die zich verzetten tegen Europa... als die gaan winnen? Als die winnen, dan zul je gewoon toch een grote chaos meteen zien... op de financiële markt, omdat dat met je gelijk wordt geschakeld... als een mogelijke exit van Griekenland uit de eurozone. Ja, meteen chaos, meteen maandagochtend paniek op de beurzen. Paniek op de beurzen en waarschijnlijk ook paniek in Griekenland en in andere landen zelf. Want ook heel veel mensen zullen denken: Nou, dat betekent um, dat Griekenland eruit zou kunnen stappen. Dus je zult zien dat nog meer mensen naar de banken gaan rennen in Griekenland. om, om geld van de, de spaarrekeningen af te halen. Ja, maar goed, dat is het uh, worst case, hè, zeggen ze dan in mooi Engels: Worst case scenario. Maar je hebt natuurlijk ook uh, tussen uh, zwart en wit zitten vele tinten. Je hebt ook een mogelijkheid dat Griekenland zegt: Ja, laten we eens wat gaan heronderhandelen over de voorwaarden van, uh, van die hulp. Wat gebeurt er dan? Nou, dan uh, liggen een beetje aan welke partij wint. Dus volgens ons komen er sowieso onderhandelingen. Zelfs als uh, de CELCIA gaat winnen, zelfs dan denk ik dat ook zij dan nou een keer gaan onderhandelen met Griekenland, en uh, met de andere Europese landen. Dan blijf je in ieder geval onduidelijkheid houden in de financiële markten. Uh, maar ik denk dat het vooral ook in het belang van de andere Europese landen is dat Griekenland er niet uitstapt. Dus wat je dan gaat zien is onderhandelingen weer met Brussel, met de andere eurolanden En uiteindelijk toch weer een akkoord met iets meer tijd voor Griekenland, iets meer flexibiliteit. Maar wel een duidelijk commitment van Griekenland dat ze zich aan de afspraken in principe zullen gaan houden. Ja, en als dat onderhandelingsscenario was dat op zondagavond al een beetje duidelijk wordt. Wat gebeurt er dan uh, uh, verder op de beurzen? Uh, zullen die afwachtend zijn of zullen die dan ook heftig reageren? Nee, ik denk dat dat... Je dat ze afwachtend zullen reageren. Um, ik denk dat ook gewoon de centrale banken... Um, dus niet alleen de, de Europese centrale bank... maar ook echt de, de, de globale centrale banken... de Amerikaanse Fed, dat die heel duidelijk zullen, zullen aankondigen... dat ze klaar bereid staan om gewoon te helpen... indien er nieuw chaos ontstaat op te maken. Dus een, een uh, ja, afwachtende houding... met wel duidelijke signalen van de politiek... en de centrale banken... dat zij iets uh, zouden doen als de situatie verergert. Ja, maar gisteren zag je inderdaad dat dat heel... Want dat was het signaal al van Mario Draghi dat ze zouden bijspringen, de opperbaas van de Europese Centrale Bank. Maar je zag niet dat de rentes gingen dalen op die staatsobligaties bijvoorbeeld bij, bij Spanje. Daar is nog steeds uh, onrust. Daar ja, is onrust, maar omdat natuurlijk ook de, de maak weten dat de onderliggende, de fundamentele problemen natuurlijk niet worden opgelost door de Europese Centrale Bank. Um, dus de Europese Centrale Bank kan weer liquiditeit volstrekken. Die kan gewoon een beetje rust in de tent krijgen. Of, um, maar de fundamentele problemen, die moeten door de politiek worden opgelost. Ja, Europa belooft elke keer uh, hulp. Uh, misschien zelfs wel weer, dus, uh, waar we het net even over hadden, onderhandelen. Uh, komt er nou niet gewoon ook een moment waarop Europa zegt... nou ja, uh, jullie kunnen zeggen wat je wil en kiezen wie je wilt. Maar nou is het gewoon genoeg geweest. Ik denk dat er een moment zou kunnen ontstaan... Um, dat, dat ligt heel duidelijk aan de Grieken. En dat hebben we de laatste weken gezien. Dus we hebben gezien dat de andere euro-landen heel duidelijk um, zich een beetje voorbereiden op een mogelijke Griekse exit. Hoewel je daar nooit echt volledig kan op voorbereiden. Um, maar dus het wordt heel duidelijk gezegd, het ligt aan jullie. Wij willen heel graag dat jullie daarin blijven. Maar niet tegen alle voorwaarden. Dus dat betekent wel, wij hebben nu regels met elkaar afgesproken. Als uh, Griekenland zich aan die regels houdt. Um, dan graag erin, dan zijn we ook bereid om flexibiliteit te tonen. Maar als Griekenland volledig zegt, crash, en we willen niet meer... dan denk ik dat er ook een punt zal worden bereikt bij de andere eurolanden... die zeggen, nou, nu is het een beetje goed geweest. Ja. En hoe ziet uh, de zondag eruit van uh, uh, ja, mensen in de financiële wereld... en regeringsleiders? Zitten die allemaal naast de telefoon? Wat doen die? Nou, wat je vaak in zulke situaties ziet... dat bijvoorbeeld de Europese ministers van Financiën... direct na de verkiezingen in een teleconferentie zullen houden... om gewoon af te spreken wat moeten we doen. En ook gewoon de centrale banken met elkaar meteen contact hebben... om ook hier gewoon te kijken, moeten we ingrijpen of niet. Dus ik denk dat ze waarschijnlijk nog met meer spanning... naar de Griekse verkiezingen zullen kijken... dan naar de wedstrijd Oranje tegen Portugal. De hotlines zijn geopend. En dan hebben we het niet inderdaad over de uitslag van het voetbal. Meneer Bezeski, ik dank u wel. Graag gedaan. Zometeen, zien de Jong, overmorgen die wedstrijd tegen Portugal... want zal zou bijvoorbeeld zijn broer gaan spelen. Er zijn geen files, er zijn wel afsluitingen. De A15, Gorkum, Nijmegen, afgesloten tussen Tiel en Echtelt. A15, Nijmegen, Gorkum, ten hoogte van knooppunt Valburg, ook afgesloten. De A16, Rotterdam, Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein... en knooppunt Ridderkerk-Noord. En de A59, Zonzeel naar Os, tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Dan de woningcorporaties van Woningcorporaties... Vestia tot scholenkoepel amarant is. Steeds vaker lijken bestuursleden te kunnen doen en laten wat ze willen. Het huidige systeem van toezicht op corporaties, onderwijs en zorginstellingen, die dat faalt. Dat is de conclusie van hoogleraar Governance aan de Universiteit van Tilburg, Rink Godijn. En hij schrijft er een boek over, of hij schreef er een boek over. En het verschijnt komende maandag. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Versloot. U heeft 15 actuele misstanden in besturen bestudeerd, zoals uh, bij uh, Vestia. Zit ja. er een beetje een soort noemer dat u kunt zeggen wat er elke keer opnieuw misging? Ja, we zien dat er voortdurend patronen terugkeren in uh, tekortkomingen in het onderzoek. Uh, in de eerste plaats blijkt er nog steeds heel veel onduidelijkheid over de taak, de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht in, in de stichtingsvorm. Dat lijkt nooit goed doordacht te zijn en te veel een kopie van, uh, van het raad van commissarissenmodel uit de private sector. En wat is er mis mee? Nou, we zien dat, dat de rol van de raad van toezicht in het semi-publieke domein erg complex aan het worden is... doordat er zowel privaat als publieke belangen aan de orde zijn, ook aansturing. Dat die rol nog volstrekt onderschat wordt, dat vele mensen nog steeds denken dat je het er even bij doet... En dat het zo'n complexiteit heeft inmiddels uh, dat het onverantwoord geworden is. Ja, onvoldoende tegendruk vormt. Je moet er dus tijd voor nemen en je moet er deskundig voor zijn. Ja, en je moet, uh, moet inzien dat het, uh, dat het zo complex geworden is inmiddels dat, uh, dat het uh, nieuwe vaardigheden, maar ook tijd vraagt om dat goed te doen. Ja, Dus eigenlijk is er sprake van een soort onderschatting. Het is een duidelijke onderschatting van die hele complexe lastige rol die de Raad van Toezicht rol is. En, en bovendien dan? speelt ja? uh, ook een rol dat, uh, dat de verantwoordelijkheid niet goed geregeld, de verantwoording niet goed geregeld is. Dus dat in de stichtingsvorm toch het onbepaalde is dat de, er uh, niet duidelijk is vastgelegd aan wie de Raad van Toezicht formeel verantwoording verschuldigd is. Dus we zien dan ook dat er wel gezocht wordt naar verbindingen met stakeholders. Maar ja. ook op dat uh, punt uh, is er veel verwarring nog. Goed, tijdens. er is veel verwarring. Hoe komt dat allemaal? Waar, waar is het misgegaan? Ja, we denken dat in de jaren negentig al misgegaan is... toen het model werd ingevoerd in het semi-publieke domein... als een soort kopie, wat ik u zei. En dat we nooit goed doordacht hebben... dat de complexiteit van die eigenlijk... semi-publieke sector veel groter is. Ja, Eigenlijk wilden ze te veel op uh, ja, een onderneming lijken... maar het is zijn geen ondernemingen. Het is ingewikkelder. Het is niet alleen toezicht houden op de organisatie zelf, zoals in het private domein. Maar er zijn ook vele publieke belangen aan de orde. Een ja. mix van publiek en privaat. Het is, het is niet alleen winst maken, je moet ook voor uh, gewoon ons allemaal opkomen. Dat is het eigenlijk. Ja, dus het, het, is, uh, het vraagt uh, voortdurend een afweging tussen het belang van de organisatie... en de publieke belangen die ermee gemoeid ja. zijn. Nou heeft u voor uw boek uh, met heel veel leden van Raden van Toezicht uh, gesproken. Um, hebben die zelf ook iets van, ik heb het niet goed gedaan? Ja, uh, velen geven toch wel toe aarzelend dat, uh, dat ze tekortkomen of tekortkomen zijn als toezichthouder. Maar geven tegelijkertijd aan dat er toch veel onduidelijkheid heerst over de, uh, de vraag van wat is dan precies toezicht op afstand? Want je mag ook de bestuurder niet voor de voeten lopen. Ja. Dus het toezicht op afstand is te letterlijk geïnterpreteerd, al zijn de uh, toezichthouder toch ver weg. En met onvoldoende zicht op de bestuurspraktijk en op de processen binnen de zorg. Of maar binnen ja, onderwijs. Uh, ik neem aan dat als zij die conclusie trekken... dat ze dan ook wel iets hebben van uh, dat moet dus anders... en ook wel een idee hebben van hoe het anders moet. Ja, dus je hoort ook wel uh, a toezichthouders uh, toegeven... dat uh, te veel van deze functies ernaast dat dat niet meer te doen is. Dat dat onderschatting is, is van de verantwoordelijkheid. Dat ook een aantal mankementen in het huidige model... Uh, uh, uh, verbeterd moeten worden. He, ook mankementen in de vraag van uh, houdt het extern toezicht nou toezicht uh, als het misgaat of is het intern toezicht uh, verantwoordelijk daarvoor? Dus ja. we zien ook nogal wat bypassbeweging. De overheid wil ingrijpen als het misgaat, maar realiseert zich onvoldoende dat het intern toezicht verantwoordelijk is, ook als werkgever. Ja. En uh, we merken ook in uh, onze analyses dat je niet alles met uh, regels en systemen oplost... maar dat ook verantwoordelijk gedrag van mensen aan de orde is. Ja, maar ondertussen zijn, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die woningcorporaties... wel gewone mensen weer de dupe van de fouten die gemaakt zijn. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat er uh, valt deels uh, toezichthouders uh, te verwijten. Maar ik heb ook gezegd in mijn boek, laten we niet te gauw zwarte pieten. Het, het zit heel complex in elkaar. De bestuurder speelt een rol, de raad van toezicht speelt een rol. In het kader van Vestia ook banken of de overheid die, die niet helder heeft hoe in te grijpen. Dus we zien alom nog verwarring over wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor wat. Ja. En huurders of, of cliënten voelen zich natuurlijk benadeeld als het misgaat. Maar moeten zich ook realiseren dat... Ja, dat zelfs goed toezicht niet alle risico's uitband. En dat ook toezicht houden mensenwerk blijft. Ja, precies. Goed, er is nog een, een wereld te winnen, zeggen ze dan. Maandag ligt het boek in de boekhandel. Meneer Goudijk, ik dank u voor het gesprek nu. Graag gedaan. Dan, het is tien minuten voor half negen. De grote vraag, de vraag van morgen. Met welke spits gaat Oranje morgen spelen? Wie zorgt voor de broodnodige doelpunten? Huntelaar van Persie. Misschien een van de reservespitsen die nog niet aan bod is geweest. Luc de Jong bijvoorbeeld, de spits van FC Twente. Gaan we over praten met zijn broer, Sien de Jong. Hij viel net af bij de laatste schifting voor het Nederlands elftal. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk je, gaat de bondscoach uh, je broer opstellen? Nou ja, ik denk niet dat hij Luc gaat opstellen, maar... Ik hoop wel dat... Uh... Ja, dat doe ik misschien minuten gaan maken. Ja. Zou het wel goed zijn om het uh, grondig om te gooien? Mm, ik denk niet dat hij alles omgooit, maar ik denk dat hij misschien wel een paar posities verandert. Ja. En waar verwacht jij veranderingen? Nou ja, ik denk dat hij misschien toch wel een keer met een teleur speelt, maar... Uh, ja, dat weet je natuurlijk niet zeker, maar... <laughs> Het zou kunnen dat ze allebei spelen van Persilentelaar. Ja, dat gaat dan wel te kosten ergens van, hè? Op het middenveld dan ergens? Van Bommel eruit? Of uh, iemand anders? Tja, dat is wel een uh, lastige keuze, ja. ja. Het, is, het is niet zo dat je ja, een uh, slechte speler eruit houdt. Want, uh... En er stonden natuurlijk spelers in met heel veel kwaliteit. Ja, precies. Nee, het, is, het is natuurlijk altijd lastig kiezen. Daar heb je gelukkig ja. altijd een coach voor, zeg ik dan altijd maar. Maar, zeg, kom, zijpelt er eigenlijk überhaupt wel eens iets uh, uh, naar buiten? Hoor je iets van over hoe het, uh, hoe het gaat van, uh, van je broer? Nou ja, natuurlijk. Ik spreek hem wel uh, ja, over hoe het met hem gaat. En, en na de wedstrijd en dat soort dingen spreek je hem wel. Maar ja, niet echt over... Uh, Praktische dingen meestal, dat er pas uh, als de wedstrijd begint. Ja, want waar hebben jullie het dan uh, over? Van, uh, hoe, de, hoe de sfeer in het elftal is of uh, gewoon over hoe het weer is? Nee, wel over hoe het gaat natuurlijk. Uh, ja, de wedstrijden. Was het wel jammer dat bij een uh, 1-0 van 2 8 als er nog een extra spits op het laatste inkomt niet Luc erin kwam. En daar werd natuurlijk wel een beetje over gehad. Ja, want baalt hij daarvan of heeft hij daar gewoon ook rekening mee gehouden? Nou ja, hij weet natuurlijk dat er... Uh, de spitsen voor hem zijn, dus dat het heel lastig wordt uh, voor hem onderin erin te komen. Ja, maar goed, je kan natuurlijk altijd eens een keer wat proberen. Maar goed, het is, het is eigenlijk net al uh, aan de trainen. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij de kansen uh, morgen voor, uh, voor het Nederlands helftal? Nou ja, ik uh, ja, denk wel dat ze we er voor voor gaan en, en dat ze we wel van Portugal moeten kunnen winnen. Maar ja, dan ben je nog steeds afhankelijk van uh... Van een andere wedstrijd. Ja, maar uh, misschien bij Ajax. Hoe was het ook weer halverwege in het seizoen? Uh, ja, daarom. Of... Ik, heb het al, ik heb het al een paar keer gehoord van mensen. Ja, dus. Uh, ja, het kan, uh, het kan zo veranderen. Ja, maar misschien kan je eventjes van Maarwerk bellen en zeggen: van... Weet je hoe wij het gedaan hebben? <laughs> Toch? <laughs> nee, nou, ja, ik denk dat u. Dat heeft u vast wel gezien. Ja. Je, je, heb je een van de wedstrijden uh, in, in het stadion gezien? Ja, ik heb Nederland-Duitsland in het stadion gezien. Ah, wat vond je ervan? Nou ja, toch wel een beetje een telus. En natuurlijk, uh, ja, ik ging er naartoe uh, voor, uh, voor een overwinning. Dus uh, ja. dat was wel jammer. Maar uh, ja, het was wel mooi om een keer mee te maken. Ik had nog nooit een WK uh, of WK wedstrijd op gezien. Nooit zo op de tribune gezeten bij, nee, nee, nee. Bij, bij een interland. Een echte interland, zal ik maar zeggen. Ja, wel, ja, wel een kwalificatie of iets gezien, maar niet een... Uh, ik voor wedstrijd. Ja, hey, en dan wordt er altijd ontzettend opgegeven over, over die Oranje-fans. Hè? Maar er is ook altijd wel kritiek dat ze wat stil zijn... op het moment uh, dat we minder presteren. Uh, was dat ook jouw waarneming? Mm, nou, ik, ja, ik vond dat het wel een uh, goede sfeer was. Maar uh, ja, tuurlijk, als je op een gegeven moment 1-0 en 2-0 komt, is het even iets stiller. En, uh, ik moet zeggen dat ja, na de 2-1 was er wel weer wat leven in het stadion. En was het wel... Uh, ja werd er wel weer uh, geschud uh, na naar het gelijke spel, maar uh, yeah. dat ge het gebeurde helaas niet. Ja. En morgen Nederland-Portugal, uh, de wonderbaarlijke ontsnapping, uh, zeggen we, uh, zondag 17 juni gaan we bijschrijven in de grote analen van de voetbalgeschiedenis. <laughs> ik hoop het wel, ik hoop uh, ja, dat het goed uitpakt. En, uh, wie weet hoe ver we dan komen, maar uh, ja, natuurlijk wordt het heel moeilijk en we zullen zien wat er gebeurt. Ja. Maar ga je zelf kijken? Ik uh, weet nog niet waar ik uh, Ik ga in ieder geval niet naartoe. Ik <laughs> er niet naartoe. Nou, nee. hey, ik wens je uh, een mooie avond uh, morgen. En uh, veel succes ook uh, komend seizoen. Sien de Jong, dankjewel ja, voor het gesprek. Dankjewel. Dag. Dag. Een uitputtingsslag, dan hebben we het over een uitputtingsslag voor mens en machine. Dat is de 24 uur van Le Mans. Vanmiddag start de 80ste editie van de legendarische lange afstandsrace. Op het Circuit de la Sartre in Le Mans. Daar is onze verslaggever, Louis Dekker. Hij zit trouwens niet in zijn eentje. Er zijn al zo'n 250.000 bezoekers gesignaleerd met tenten, met slaapzakken. Louis is nu aan de lijn. Louis, goedemorgen. Stroomt het al een beetje vol? Ja, de hele week al. Want EK of niet, de mensen die zijn hier uh, al eigenlijk vanaf afgelopen zondag, afgelopen maandag. Le Mans, dat is veel meer dan een autorace. En de meeste mensen maken er een vakantie van. En die hebben al heel wat bier achter de kiezen en die slapen al een week in de tent. En de meeste zijn, als de race nog moet beginnen, al aan het eind van hun Latijn. Wat zijn de blikvangers uh, dit jaar? Waar moeten we op letten? Iedereen zal vooral letten op de Audi's. De Audi's domineren Le Mans al zo lang... dat eigenlijk het publiek het wel tijd vindt dat er eens iets anders voor rijdt. Nou, ik kan je verklappen, dat gaat normaal gesproken dit jaar niet gebeuren. Want de grote concurrent, Peugeot, is ermee opgehouden. Het gaat heel slecht met moederconcern PSA. De autofabrikant van Peugeot en Citroën. En Peugeot is eigenlijk vooral omdat het niet meer te verkopen is... qua imago gestopt met het hele dure autosportproject. Oftewel, iedereen zal kijken naar de Duitsers... Maar veel opvallender is wat Nissan doet. Wat gaat Nissan uh, dan doen? Waar ben je dan zo opgewonden over? Nou, die zijn hier gekomen met een project Delta Wing. Zo heet die auto. Dat is een hele experimentele wagen. Ook een waarvan je denkt, hey, is dat nou een driewieler of een vierwieler? Nou, als je goed kijkt aan de voorkant zitten er twee banden. Die kunnen nog door een bocht heen komen ook. Maar het heeft het formaat van een, van een dikke brommerband. En het zijn er inderdaad wel twee, maar het ziet er waanzinnig vernieuwend uit. En je gaat ook meteen bijnamen verzinnen. Is het een bedmobiel? Is het een vleermuis? Is het een dartpijl? Is het een schoen? Ik heb al allemaal associaties gehoord. En het ziet er niet alleen opmerkelijk uit, het is qua techniek ook heel vernieuwend. Dus daar gaan we echt veel naar kijken, denk ik. Ja, op de achtergrond hoor ik volgens mij supporters die een overwinning aan het vieren zijn. Ik weet niet welke, maar het zullen geen Nederlanders zijn. Er zijn trouwens ook geen Nederlanders uh, aanwezig. Of er zijn wel Nederlanders aanwezig, maar ze spelen geen rol van betekenis. Nee, op het circuit niet. Absoluut niet. Of er moeten hele rare dingen gebeuren. We hebben Jeroen Blekemolen die in zeg maar, de eredivisie van Le Mans de LMP1-klasse meedoet. Maar die is zo ontzettend afhankelijk van pech van anderen. Dat, dat is normaal gesproken een kansloze missie. Dus uh, nee, weinig, weinig Nederlands. Er is overigens wel veel Nederlands te halen op en naast het circuit. Er zijn bijvoorbeeld Nederlanders ingehuurd bij dat zo dominante uh, Audi-team om de banden te wisselen, om de gordels te spannen, om al dat soort dingen te doen. Dus die kun je op tv ook zien. Als Audi nummer 3 binnenkomt, moet je even goed kijken aan de linkerkant. Dan zie je daar een club Nederlanders de pitstop zo snel mogelijk afwerken. Maar goed, qua Nederlandse inbreng is dat het dan ook. Er is hier wel buiten het circuit een club die noemt zichzelf Drinking for Holland. En die schijnen tegen de Engelsen afgelopen week wel een paar wedstrijden gewonnen te hebben. Misschien hoorden we die net op de achtergrond. Zeg, het wordt dus de 24 uur van uh, Audi... Uh, met af en toe nog een elektrisch uh, tintje, dat is het. Ja, en Audi zorgt daar zelf ook voor... want die hebben vier Audi's ingezet. Uh, cynici zeggen, ze rijden eigenlijk de wedstrijd tegen zichzelf. Er rijden twee hybrides... en er rijden twee, nou ja, laten we het zeggen... conventionele, redelijk normale Audi's. En oh ja, er doen ook nog Toyota's mee. Die zijn eigenlijk qua uitdagers de vervangers van Peugeot. Maar ja... Ze zijn snel, of ze betrouwbaar zijn is een tweede. Dat is best belangrijk in de 24 uur race. En eh, belangrijk om te beseffen, Toyota zou eigenlijk pas in 2013 mee gaan doen. Dus die zijn eigenlijk eh, een jaar te vroeg. Daar moet je dus niet al te veel van verwachten. die Toyota's, maar dat is op merk ook wel aan zijn stand verplicht, zijn trouwens wel hybrides. Dan moet je niet denken dat ze met een soort Prius hier rijden. Dit zijn wel hybrides die 350 km per uur op het rechte stuk halen. Dus eh, allemaal voor het groene imago, zullen we maar zeggen. Maar het is absoluut een trend dat hybride hier doorbreekt dit jaar. Ze zijn trouwens lekker nog aan het schreeuwen daar bij jou. Louis, de 24 uur van Le Mans. 250.000 bezoekers. Ook bezig met een Nou, Die race die begint vanmiddag om 3 uur. En dan zijn 24 uur. Dus op zondag 3 uur eindigt die. U kunt een verslag daarvan over verwachten in de Sportzomer. Maar voor het zover is. Eerst Peter en Mieke. Met onderwerpen over een oud brood. Wat je best kan eten en verkopen. Hackers, daar gaan ze het over hebben. Ze hebben het ook over het grote aantal gezakte bij het VMB. En om tien uur op deze zende begint de sportzomer dan weer. Met Bas van Werven en ik ben er ook. Tot zo. Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een tien voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie.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 In Egypte zijn om 8 uur de stemlokalen opengegaan... voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Er zijn nog twee kandidaten, oud-premier Shafiq, die nog diende onder Mubarak... en de leider van de moslimbroederschap, Morsi. De VVD wil verder het mes zetten in het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven fractie Blok en Kamerlid de KALUW... dat ontwikkelingshulp geen kerntaak is van de overheid. Ze vragen zich af waarom de morele plicht tegenover medemensen... moet worden afgekocht via de overheid.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 Het weerbericht van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden met in het noorden ook buien. Later wordt het in het noorden droog. Vooral in het westen breekt dan wat vaker de zon door. Maar vanmiddag is er opnieuw kans op een bui. Er staat een matige zuidwestenwind. En aan de kust staat vanmiddag een krachtige zuidwester. De temperatuur stijgt naar 18 graden langs de kust... tot plaatselijk 22 graden in het binnenland. Ook vanavond is er kans op een paar buien. Vannacht klaart het gedeeltelijk op en blijft het overwegend droog. Morgen, zondag, zijn er wolkenvelden en zonnige periode. Plaatselijk kan een bui ontstaan en het wordt 18 graden aan de kust... tot 21 graden in het zuidoosten van het land. In de ochtend staat er nog een stevige zuidwestenwind... maar in de middag zwakt de wind langzaam af. Maandag trekt een regengebied over het land en tijdelijk kan het flink doorregenen. In de middag neemt de neerslag kans af en kan tijdelijk de zon doorbreken. Het wordt maandag gemiddeld 19 graden. Beste vaders van Nederland...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 Stuur een e-card naar je kaasproducent en laat de koe weer vrij in de wijn. De beste e-reader volgens de Consumentenbond. Nu maar 99 euro. Bij Libris. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Twan Huis en Mieke van der Wij. Goedemorgen, 3,5 minuut over half negen. Hartelijk welkom bij de nieuwsshow vandaag met Twan Huis. Je hoort het, hij vervangt Peter de Bie. En de nieuwsshow duurt vandaag maar tot... Tien uur. Ik hoorde mensen die vorige week om tien uur dachten... Ha, we gaan nog eens een uurtje naar de nieuwsshow luisteren. Mispoes. En om tien uur begint namelijk de sportzomer. Maar goed, tot die tijd hebben we een heleboel leuke onderwerpen. Om negen uur komt Louise Fresco. Zij de menigeen met haar pleidooi voor het eten van oud brood. Maar ze heeft heus nog wel meer te melden over hoe wij met ons voedsel omgaan. Een tentoonstelling over het werk van Stanley Kubrick... in het I Film Instituut in Amsterdam. Natuurlijk de boekenrubriek Ingrid Hogevorst komt. En we hebben ook nog even contact met Mark Robin Visser... die met de sportzomerbus bij Naturalis in Leiden staat. En zometeen gaan we het hebben over het percentage gezakte VMBO leerlingen Iets hoger dan normaal. Is dat nou wel of niet goed? Maar we beginnen met de wonderenwereld van de hackers. Ja, Mieke, want de 21-jarige David S. die dacht slapend rijk te worden... Dat dacht hij, want inmiddels is hij opgepakt door de FBI en hij zit vast in Amerika. Hij wordt verdacht van grootscheepse creditcardfraude. En met grootscheeps bedoelen we maar liefst 44.000 creditcardnummers. Die heeft hij gestolen. En verder liep ook ene Davy de V tegen de lamp... nadat hij niet minder dan 1 miljoen rekeningnummers van ING bij elkaar had gehackt. Maar wat doe je met al die informatie? En moeten we al wakker liggen van de volgende hacker die met onze gegevens aan de haal gaat? Journalist Brenno de Winter, jij bent bij ons. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Je weet hier alles van. Sterker nog, je bent zelfs bekroond voor je werk op dit vlak. Journalist van het jaar geworden, vorig jaar. Uh, ten eerste maar hoe komt iemand aan 44.000 creditcardnummers? Die David S. Hoe heeft hij dat gedaan? Uh, hij heeft het gedaan door ze echt actief zelf te vergaren. Uh, bijvoorbeeld door in een restaurant software op een computer te, uh, te zetten. En op die manier elke keer als een creditcardnummer langskwam... Uh, als hij door zo'n zo lasertje wordt gehaald, uh, dat dan te registreren. Waar deed hij dat? In welk restaurant? Uh, een Italiaans restaurant in Amerika. In Seattle? Uh, nee, nee, nee, hij zit in Seattle vast omdat hij daar in, uh, in een ziekenhuis ligt. Omdat hij twee zelfmoordpogingen heeft gedaan. Dat heeft een uh, vandaag ontdekt, die daar vanavond mee komen. Mm. Spijt heeft hij wel. Uh, ik denk dat hij, dat hij wel behoorlijk spijt heeft. En ik denk ook dat hij geen, geen vrolijke toekomst tegemoet gaat. Ja. Um, kijk, Hij is door de Amerikanen als voorbeeld gesteld. Zoals hij eigenlijk al dit soort zaken als voorbeeld stellen. En dan wordt er altijd heel stoer bij gezegd. Waar je ook zit ter wereld, we weten je te vinden en we halen je op. Uh, en en ja, binnen die retoriek zal hij wel een forse douw gaan krijgen. En dan mag je wel denken richting de tien jaar. Dat is ja. gigantisch. Hè? Kun je uitleggen wat er met hem gebeurd is? Want hij is 21. Was het een grapje of is het een serieuze crimineel? En hoe is die vervolgens opgepakt door de Amerikanen? Ja, nou, het is, het is geen grapje om te beginnen. Um, dit, dit zijn wel de grotere aantallen. Dit gaat wel om echt geld. En het was duidelijk ook wel op het op, op vergaring gericht. Daar lijkt het, tenminste op dit moment allemaal wel op. Uh, hoe is hij opgepakt? Hij is, uh, heeft een uh, Roemeense vriendin gekregen en via Roemenië, daar is hij opgepakt en uiteindelijk dus uitgeleverd aan de Verenigde Staten... en waarschijnlijk, maar ja, dat, dat, dat zal de tijd moeten leren... omdat dat vanuit Nederland toch allemaal ingewikkelder is. Heel vaak als hier een zaak wordt neergelegd... zie je in Nederland het Openbaar Ministerie meteen zelf gaan vervolgen. En ik heb altijd het vermoeden dat ze dat doen... om te zorgen juist dat mensen niet naar de VS gaan. Maar wat moet je doen met al die rekeningnummers? Wat kan je daarmee doen? Nou, je, je kunt natuurlijk transacties um, op iemands naam gaan doen... en op die manier of geld uh, zien te krijgen of gewoon, gewoon diensten afnemen. En uh, dit is nog een relatief kleine hoeveelheid creditcardnummers. Hè? Want er zijn ook lekken waar het soms om uh, tientallen... en soms ook letterlijk om honderden miljoenen creditcardnummers gaat. Dus dit, dit gaat wel ergens over. Ik heb pas zelf een datalek bij de Amerikaanse autoriteiten aangebracht... en daar ging het over... Uh, ik geloof iets van 4000 creditcardnummers. Gewoon ja, slecht beheerd door een organisatie. Maar ik begreep dat uh, deze David S. meteen al als ze zo'n creditcard uh, gekopieerd hadden of geskimd hadden. Zo heet het dan. Dat ze al meteen een bedrag van 80 dollar eraf haalden. Ja, dat met al 44.000. Dat loopt natuurlijk toch enorm op. Ja, dit, dit gaat om echt geld. En, um, het maar is waarom natuurlijk... maar 80 dollar dan? Omdat dat niet opvalt? Ja. Nee, maar kijk, op het moment dat je in één keer 2000 gaat opnemen... Ja, ja. Dan, dan is de kans dat een creditcardmaatschappij gaat bellen. Maar als je ergens on comfortabel onder de 100 dollar blijft zitten... Ja. Uh, dat is niet spannend genoeg. Dus, dus wat, wat je dus ziet, is, is dat men daar dus gewoon ook misbruik van maakt. En hoe sneller je natuurlijk dat geld verzilvert... hoe kleiner de kans dat iemand doorkrijgt dat er iets aan de hand is. Weet je iets over de manier waarop de Amerikanen hem in de val hebben gelokt? Nee. Dat is allemaal stiekem undercover operatie. Ja, maar ik heb daar ook zelf geen onderzoek naar gedaan. Dus ik weet dat gewoon echt niet. Nee, dat... In ieder geval zit hij nu daar. Ja. Moeten wij ons eigenlijk... ja, je hoort natuurlijk al jarenlang, iedereen die een creditcard heeft... dat het heel makkelijk is om te kopiëren. We hebben dus allemaal lekker kaarten in onze portemonnee. Ja. Is er nog een taak voor onszelf weggelegd of zijn we aan de... Nou, overgeleverd. Nou, het is niet alleen dat. Hè. Je ziet ook steeds vaker dat er met, met internetbankieren misbruik wordt gemaakt van, van gegevens, dat er steeds vaker virussen worden op, uh, ontwikkeld, speciaal daarop gericht. We moeten ons gewoon heel erg bewust zijn dat dat online uh, bewegen, dat dat risico's met zich meebrengt. En dat je dus uh, sowieso je antivirus up-to-date houdt, dat je uh, erg terughoudend bent om zomaar informatie af te geven. En misschien toch iets bezorgd te zijn op het moment dat mensen je vragen stellen of iets willen weten. En dat je toch iets sneller gaat vragen, ja, waarom wilt u dat eigenlijk weten En waar slaat dit op? Maar ik begrijp dat de banken die willen ons nu mobiel laten bankieren op de telefoon. En, ja, en ik die begrijp die... dat dat systeem nog veel uh, riskanter is. En zo lekker als een mandje op een telefoon. Nou ja, zo lekker als een mandje is misschien nu nog even wat korter door de bocht. Maar um, het zal niet lang duren voordat ze aanvallen gaan vinden. Maar het probleem met zo'n mobiele telefoon is... je kunt er steeds meer op. Hè? Je kunt er uh, op e-mail, je kunt er op browsen. Je kunt er dus nu ook mee betalen. En het wordt steeds aantrekkelijker om de specifieke virussen te schrijven die dus inderdaad geld bij je stelen, want de manier van, van het aanmelden is een stukje makkelijker op een mobiele telefoon. En op het moment dat ik daar dus zeg maar als kwaadwillende een virus neer kan zetten, ja, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Maak Keer jij er zelf gebruik van? Vertrouw jij het Nee, ik niet. Nee, nee, nee, nee niet, niet, niet op de mobiele telefoon. En internetbankieren doe je ja, dat wel? Ja, dat doe ik wel. Daar ontkom je ook niet meer echt aan, hè? Nee, nee, je moet Om wel. dat op je mobiele telefoon te doen? Daarom kom je prima aan. Dat, ik, kan dat, zeggen. Dat, ja, ik vind het dat ook echt een slecht idee. Want um, uh, de, de hele structuur van een mobiele telefoon is niet, niet hiervoor gemaakt. Nee. En um, je kunt er gewoon op wachten tot, tot uh, op een gegeven moment specifieke um, virussen komen... die dit soort applicaties misbruiken. Ja, maar er werd op een gegeven moment ook reclame gemaakt. Zo van het geld voor de, de hokje van je kind betalen op, terwijl je op een trein zat te wachten. Toen dacht ik, ja, maar wie wil dat? Ik bedoel, er wordt dan iets, iets voorgespiegeld wat kennelijk aantrekkelijk moet zijn. Terwijl ik denk, ja, dat lijkt me echt ja, vreselijk. Dat je, dat je aan dat soort dingen moet gaan denken terwijl je op een trein staat. Nee, maar even... Maar goed, even terzijde. Ja. Vroeger zei je van, um, ja, wie wil er een mail lezen op het moment dat je op de trein staat te wachten. En nu, nu hmm. doe je het al fietsend. Weet je, dus, dus de, de, wij creëren Dat is ook weer heel zelf. gevaarlijk hoor, om het al fietsen te doen. Maar goed, het lukt me prima. Die David S, die liep tegen de lamp omdat hij... Mede hackers ging, ging, ging hacken, begreep ik. Ja, dat, dat lijkt me je, nou wel heel dom. Nee, dit, dit oh. zie je wel vaak. Oh. Sommige hackers zijn toch een beetje heethoofden. Die, die, die kraken met elkaar in conflict en gaan dan of elkaar aanvallen. of allerlei gegevens van elkaar op internet zetten. Weet je, die vriendschappen die zijn vaak eindig. Dan weet je de echte naam. En uh, ja, dan ga je dus allerlei dingen exposeren van zo'n persoon. Ja, dat, dan komt er een moment natuurlijk dat autoriteiten dat ook gaan oppikken. En elkaar gaan hacken. Ja, dat, dat zie je ook wel meer. Hè? Maar dus... vroeger had je toch dat die hackers een bepaalde ethiek hadden, of niet? Ja, maar ik denk dat niet dat als je, als je het over um, creditcardfraude hebt... Nee, dat je het dan hebt over hackers met een ethiek. Nee, dan heb je het eigenlijk niet over meer over, over hackers... die dus proberen technologie te begrijpen en daar hmm. wat moois mee te doen. Dan maar heb je het gewoon over criminelen. Hij heeft zijn hand over speelt. Hij wilde macho zijn ten opzichte van zijn uh, concurrentie. Nou ja, hij en heeft, daardoor is het misgelopen, toch? Hij heeft iets gedaan wat in Amerika heel erg gevoelig ligt... en, en wat gewoon criminaliteit is. En ja, dan, dan ben je altijd, denk ik, op een ja, hellend vlak bezig en ja, risicovol bezig. Dat zeg je nou wel, Brenno, want jij bent eigenlijk zelf ben je, toch ook een hacker, hè? Een beetje wel, hè? Ja, maar, toch? Ja. Maar je hebt, uh, wat heb je gekraakt? De OV-chipkaart. Ja, inderdaad. Een beetje ook... hacker bestaat niet, volgens mij, hoor. Nee, maar dat was bij mij natuurlijk wel om journalistieke doelen. En ik heb het van tevoren ook aangekondigd, hè. En dat bedrijf achter de OV-chipkaart, dat wilde dat maar niet geloven... Uh, ja, totdat op een gegeven moment natuurlijk de Tweede Kamer ook wakker werd... van dat het echt niet goed gaat met die kaart. En nog steeds niet. En nu zitten we ermee? Ja, drie miljard verder of nog meer. En we, ja, we zitten ermee. Maar hoe makkelijk is het als ik jou nu de opdracht geef... Uh, doe eens iets lekker illegaals en uh, kraak eventjes uh, de website van de Rabobank... en, en uh, haal die nummers naar boven. Is het, is het eigenlijk ingewikkeld? Nou, als je, dat, als je dat als opdracht zou geven, dat zou best lastig zijn. Want daar is bijvoorbeeld ook best wel goede actieve monitoring... Uh, maar het probleem is dat ik, als ik de Rabobank wil hebben, ik niet bij de Rabobank moet, uh, moet zijn, maar bij de klanten van de Rabobank. En dan wordt het al een stuk makkelijker. Dus je gebruikt mij bijvoorbeeld, stel voor ik ben klant daar als uh, toegangspoort naar uh, de server van de Rabobank. Ja, nou, dat, dat, dat zie je dus heel veel gebeuren. En dat dus die, die creditcardmaatschappijen, dat de klanten daarvan. Uh, virussen krijgen en nou ja, daar hoef je ook niet zo gek veel voor te doen. Of, of je krijgt een link van een klik hierop om, om uw account te herstellen... en dan geven mensen gegevens op. Ja, die gaan rechtstreeks naar criminelen toe. Het, is, het klinkt veel ingewikkelder dan het is. Is het, het spannend is. om te doen? Ik bedoel, wordt de David S. in jou nu al wakker? denk je van, ja, dat is wel leuk om een keer nee, weer te proberen. Nee, nee, nee. Wees nee. eerlijk. Nee. Ik ben heel. je weet het. Ik ben heel eerlijk. <laughs> uh, er zijn uh, hackers, je hebt het in alle soorten en maten. Zoveel is uh, duidelijk. Ik begrijp dat er ook uh, bedrijven zijn die hackers in dienst hebben. Ja. Of die in, op op, in ieder geval de diensten van hackers uh, afnemen. Ja, klopt. De, je, je ziet dat heel veel van die jongens uiteindelijk eindigen bij beveiligingsbedrijven. Ja. Um, zeker als ze nog geen veroordeling hebben. En dat is natuurlijk een beetje het ongelukkige bij zo'n zo jongen als die KPN heeft geheekt. Ja, prima. Technisch een hele goede jongen, maar die heeft natuurlijk straks wel een strafblad. Um, maar als dat niet zo is, ja, dan kun je natuurlijk prima... Um, dit, dit zijn de mensen die heel goed van binnenuit kunnen testen of jij je beveiliging goed op orde hebt. Je hebt zelfs bedrijven die er momenteel over na aan het denken zijn, en sommige die hebben ze al, om continu... Een, een hacker binnen te hebben die, die niks anders doet dan dingen uitproberen en dingen te slopen. Want je kunt het beter zelf doen dan dat iemand het voor je doet ja. en daar misbruik van maakt. Nou ja, dat kan me ook voorstellen. Zo'n hacker dat is vaak een jonge jongen. Wordt hij wat ouder, krijgt hij een vriendin, wil hij trouwen, denkt hij kan maar beter een baan nemen bij zo'n bedrijf en dan kan hij toch nog lekker blijven werken. Ja. En ik kom binnenkort zelf ook met een programma voor hackers om uh, zeg maar wel dingen te mogen doen. Uh, maar dan binnen een legale context en met Jij een hele, met de... ja, hm. en uh, met, een re met ook afspraken met, met relevante partijen. H H Hackers anonymous. Ja, het gaat iets anders heten. Maar het wordt ja. de hackers, inlichtingen en veiligheidsdienst. Echt, maar, hoeveel, Over hoeveel miljarden of miljoenen euro's hebben we het eigenlijk... als je het hebt over die hackerswereld? Is het een grote business, een grote uh, criminele activiteit? Je hebt het over de criminelen. Ja, dan, dat gaat om hele grote bedragen. Ik weet niet hoeveel. Daar zijn uh, banken altijd heel erg niet open over. Uh, in Nederland weten we dat het uh, alleen rond, rond um, uh, skimming en zo... al gaat om 34 miljoen. Het is gewoon een serie. Business. makkelijke manier om rijk te worden. Want je kan het thuis achter de PC doen als je slim ja, bent. Ja, het enige is, je moet niet gepakt worden. Ja, dat is trouwens wel een goed punt wat je maakt. Want als je um, kijkt naar Amerika... het was al een jaartje of vier, vijf geleden zo... dat iemand van de politie in Los Angeles werd omgeschoold van een drugsjager um, op een uh, um, jager op hackers omdat je heel veel drugscriminelen zag die hacker werden, omdat dat gewoon veiliger was, minder lange straffen, ja, minder acute loodvergiftiging en al, de, ja, al dat soort nare dingen. Dus het was eigenlijk veel aantrekkelijker om, om in de identiteitsdiefstal te gaan, want daar heb je het natuurlijk over. Hè? Ja. Het zijn eigenlijk niet echt hackers, het zijn identiteitsdieven. Is het toevallig dat David S. nu een Nederlander is, of zijn we er goed in in Nederland? Nou, niet, niet beter dan, dan hackers in, in Duitsland, Frankrijk, Italië, Amerika, noem maar op. China heeft er uh, weet ik hoeveel, dus, dus nee, het is... Het dat hij gepakt is, is misschien wel omdat de kansen gewoon heel erg goed lagen... voor het Amerikaanse OM. Ja, en nogmaals, het is heel erg mooi om natuurlijk op een gegeven moment... Uh, met iemand naar buiten te trainen en te zeggen van... Wij weten, we, wij weten je te vinden en wij gaan je opsporen. Ja. Nou, ontzettend bedankt. Uh, afwachten hoe het uh, afloopt met hem wanneer is zijn rechtszaak. Is dat al bekend in Seattle? Nou, 24 augustus moet hij voorkomen in een proforma-zitting. Of in de voorgeleiding, heet dat dan, in de VS. Uh, ja, en daarna zal er een jury moeten worden samengesteld. Ja. Nou, wacht we, af. we spraken met internetjournalist Breno de Winter over hekken op het grensvlak van wat wel en niet geoorloofd is. Ja, en als u er meer over wilt weten. Het werd al eventjes genoemd. Eén vandaag heeft vanavond een reconstructie van die hele zaak, hè, David ja. S. Goed, afgelopen woensdag kregen ruim 100.000 VMBO-scholieren de uitslag van hun eindexamen. En wat bleek? Ruim 1 op de 10 leerlingen is gezakt. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar... toen 1 op de 20 vmwo scholieren teleurgesteld werd. Het lijkt erop dat de strengere exameneisen die dit jaar zijn ingegaan... gemiddeld moeten leerlingen voor de vakken van het centraal schriftelijk eindexamen... een 5,5 halen, een 5,5, dat die hun tol hebben geëist. Over de gevolgen hiervan gaan wij praten met Ton van Haper. Hij is docent economie op een middelbare school... en vakdidacticus aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat uh, verrassend dat, uh, dat uh, twee keer zoveel mensen vmbo gezakt zijn? Niet helemaal geloof ik hè? Nee, volgens mij was het de bedoeling. En het is niet alleen op vmbo, het is ook op havo vmbo zijn meer mensen gezakt. Omdat er gewoon een strengere norm is. Ja, en, dus, ja. Uh, en, en dat is go goed. U zegt dat het was de bedoeling. Hè? Dat, dat is de bedoeling om... om uh, het was niet, strengere... niet de bedoeling om minder mensen te laten zakken, maar het was de bedoeling om te zorgen dat als je een diploma hebt, dat het wat meer uh, waard is. Wat meer voorstelt, ja. ja. De bedoeling van die strengere norm is natuurlijk dat uh, leerlingen harder gaan werken en dat daardoor het onderwijs beter wordt. Daarom is die strengere norm ingesteld. En hm. daar zit ook precies het punt uh, dat je je kan afvragen van, um, ja, is dat ook gebeurd of is het gewoon pech en betekent het niks en, zijn kinderen de sigaar? Dat is natuurlijk, is, is de uitslag legitiem? Dat is uiteindelijk waar we het over moeten hebben. Nou, daarvoor bent u hier. Ja, dus <laughs> dat, uh, nee, maar dat, dat is het hele punt. En dat maakt het een beetje, een beetje lastig. Wat natuurlijk pijnlijk is aan het verhaal, is dat uh, de bedoeling is van die norm dat kinderen harder gaan werken en beter gaan presteren. Mm -hmm. Maar daar heb je ook uh, leraren voor nodig. En, uh, nou, en de vraag is of dat gebeurd is. En dat denk ik niet. Uh, want er is ook een, een kwaliteitsprobleem in het onderwijs met, uh, met leraren. En ja, dat. Ja, dat, dat vindt tegelijkertijd plaats en dat maakt het wel heel lastig. Maar leg uit, als het, waar, waar ligt de nadruk op? Is het onderwijs slechter geworden waardoor leerlingen minder goed opgeleid worden... of zijn leerlingen minder geïnteresseerd en dommer? Nee, nou, leerlingen zijn zeker niet minder geïnteresseerd en dommer. Want dat kan niet. Ik bedoel, uh, ouders zijn steeds hoger opgeleid. Dus dat betekent dat uh, leerlingen in zichzelf gewoon slimmer zijn. Ze weten meer, ze kunnen meer, ze hebben meer... Oké, okay, dus dat is vastgesteld, van... ligt aan, de, aan het onderwijs nou, en in de leerkrachten. Het onder, in het onderwijs is er wel een probleem. Er is onlangs een inspectierapport verschenen waaruit blijkt dat uh, bijvoorbeeld op HAVO als een goed herinner, één op de vier lessen uh, echt slecht was. Dus één op de vier. Dus een normale organisatie heeft een incompetentiepercentage van 5%. 1 op de 4 is vijfentwintig. Dat kan ik nog net uit het hoofd. Dus, uh, <laughs> dus, dat, uh, dus dat wil zeggen... dat. Maar wat dat, betekent slecht? Dat, dat een docent bijvoorbeeld niet weet wat hij aan het ja, vertellen ja, is aan een klas? Dat hij de vaardigheden niet beheerst. Dus dat die kinderen niet aan het werk zijn op dat moment. Dus als je tegelijkertijd en een strengere norm hebt... en je hebt een kwaliteitsprobleem in het onderwijs... dan kun je zeggen van ja... Is die, is die uitslag nou terecht of zijn kinderen er het slachtoffer van? Is het niet volkomen onrechtvaardig dan? dat als het, als het onderwijs, zoals u dat zegt, uit onderzoek blijkt dat het slecht is... en dan wordt dat nu afgewenteld op de prestaties van de leerlingen? Ja, natuurlijk bij... is dat onrechtvaardig. En, uh, en, en daar zit iets heel, heel oneigelijks in. Kijk, op zich is een, een duidelijke, heldere, strenge norm... dat je weet waar je aan moet voldoen. Een norm die het signaal afgeeft van er moet wel gewerkt worden voor een diploma. Daar is niemand tegen. Dat is helemaal het punt niet. Maar het punt is dat als je tegelijkertijd een kwaliteitsprobleem hebt... en de norm verstrengt en denkt dat die norm dat kwaliteitsprobleem oplost... dan ben je goed bij je hoofd. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus die leerlingen moeten natuurlijk harder werken... maar die moeten les krijgen van leraren die ze uitleggen... en laten merken hoe je harder moet werken. Dus een leraar die tegen een kind zegt van je moet harder werken in uh, september... Dat kind snapt daar helemaal niks van. Die moet dat les in, les uit, moet hij dat ervaren. En dat is denk ik niet gebeurd. Althans, dat blijkt uit mm -hmm. dat inspectierapport. En dan is het een beetje lullig. Vooral omdat mm. er ook... Kijk, je moet even kijken naar de consequentie. Hè? Dus een leerling die nou bijvoorbeeld uh, een 5,4 gemiddeld had voor zijn centraal schriftelijk, die zakt. Ja. Zakken betekent een jaar overdoen. Dubleren. In Nederland, internationaal gezien, dubleren ontzettend veel kinderen. Meer dan elders. Is dat erg? Nou ja, dat is dus de vraag. De vraag is van, levert dat iets op? En het is natuurlijk... kijk, als je met de stringen... wel, Hoe bedoelt u, levert dat iets op? In nou ja, worden die zich? kinderen, zijn ze daardoor beter opgeleid? Dus beter gemotiveerd, Hebben je, ja. ze daardoor een succeservaring? Ja. Zijn ze daardoor daarna beter in het vervolgonderwijs? Ja. Maar dat is uw ervaring als leer, leraar? Een, een, een leerling die zakt en het jaar over moet doen, wordt die beter? Of natuurlijk denkt hij afschuwelijk een, een nog een Iemand 5,4 had en het jaar over doet, weer dezelfde vakken krijgt. Ja. En uh, misschien wel, uh, dat kan van alles. Dat en die, is, die haalt dan een jaar erop bijvoorbeeld vijf uh, ja. of Diefstal van tijd. Ja. Ik bedoel, uh, als je dan toch met die strengere norm komt, komt heb dan aanvullend beleid. Zeg Mocht dat ook nog een etterbak in de klas bij u? Bij mij niet, hè? <laughs> dat, dat dacht ik al, dat u dat ging zeggen, ja. Nee, maar kind, maar even, uh, kinderen zijn ontzettend aardig over het algemeen. En dat, het etterbakken. Ja, aardig zo... hebben we het niet. Nee, maar daarom, dus, maar dus het gedrag, is aardig. Het, gedrag, ja. het gedrag is niet het probleem. Dat nee. is helemaal de kwestie niet. Ja. De vraag is: leren ze meer en hebben ze daarna meer Precies. succes? En daar geloof ik, niet. ik geloof daar helemaal niks van. Ik geloof wel bijvoorbeeld dat als je nou zou zeggen: van je hebt de norm niet gehaald, we hebben nog acht weken tot augustus en je hebt de kans om die acht weken keihard te werken... en je kunt hem alsnog halen en je kunt daarna naar het vervolgonderwijs... dan zou het alweer heel anders zijn. Maar in het huidige onderwijsbestel, met de grote getallen... de moeizame organisatie, uh, betekent het gewoon een heel jaar alles overdoen. Ja. En ik bedoel, ja, dit, dit, het, het levert niks op. Hm. En ik begreep dat uh, de eindexamen eisen volgend jaar... Ja. nog strenger worden. Ja, het wordt, dat, is ook, dat is altijd in Nederland. Die slinger gaat altijd allerlei kanten op. En als hij eenmaal aan één kant hangt... dan uh, krijgen ze er geen genoeg van. Dus volgend jaar wordt die norm weer strenger. En dan Wie is komen verantwoordelijk er... voor dit vijfde beleid? Is dus dat de, ja. uiteindelijk de minister van, die, van Onderwijs, ja, Maria van Bijsterveld? Die heeft dit bedacht. Ja. Ja. En die heeft gezegd een goed diploma moet staan... voor de waarde die het behoort te hebben. Ja, daar is er was tegen. in de afgelopen jaren twijfel over ontstaan. Daarom zijn de examenijzen ja, gezegd. Ik denk, denk toch niet dat het door uh, die 5.5 en half gemiddeld... dat een ineens naar veranderd is. Ik bedoel, dat maakt allemaal niks uit. Uh, ze moeten gewoon wat leren, dat is de kwestie. En ze moeten daarna in het vervolgonderwijs doorstromen. Nou, en ze stromen dus heel moeizaam en slecht door op universiteiten hogescholen. en hogescholen. Uh, en dat heeft niks te maken met, uh, met, met die norm. Want uh, veel VMBO-leerlingen, want hier is ook veel over geschreven hè, in, in de krant, er was veel belangstelling voor, die stromen uh, wel door naar hogere onderwijsvormen toch? Hoe, hoe ligt dat percentage? Nee, je moet het even uit elkaar houden. Oh. Dus de leerlingen die... Uh, dus, dus, dus woensdag was de eerste uitslag van het VMBO, dus hoe werkt het in de journalistiek? Die schrijven over de eerste uitslag op woensdag. En ja. daarna is het... De, uh, en de havo kwam donderdag. Mm -hmm. Ja, dat was niet interessant meer. De dus dat is... Uh, dus, dus het speelt overal. We zijn ook een product van die opleidingen, Dus uh, je kunt van ons niet veel verwachtingen hebben. Ja, ja. Maar, maar, maar nou, <laughs> dan neem je dat maar voor je eigen rekening. Oké, okay, sorry. Meneer, nee, meneer nou, ja, nee, ja. nee. Nou ja, maar dat is, dat is op zich wel een interessant punt, want bijvoorbeeld die, die scholen of die de journalistiek zijn natuurlijk ook slecht gevisiteerd en heb je het, uh, hetzelfde verhaal. Maar uiteindelijk zijn er. Was dat weer een zwolle, een opleiding waar. De zwollen. De Binnensheim diploma's die ongeldig werden verklaard omdat het niveau heel laag lag. Maar daar zit wel iets, iets achter natuurlijk. De journalist die geen stukjes kan schrijven, die krijgt vanzelf in zijn werk problemen en dat houdt op. En dat geldt voor dit ook. Dus dat degene dat die niet aan de norm voldoet of wel net aan de norm op. voldoet. De, de vraag is of degene die die 5,5 gemiddeld haalt wezenlijk meer kans heeft in zijn vervolgopleiding... dan degene die een 5,4 ja. gemiddeld haalt. Ja. En uw antwoord is? En ik denk dat gezien de kwaliteitsproblemen die het onderwijs heeft momenteel... Ja. geloof ik daar niks van. Dat betekent niet dat ik dus pleit voor een versoepeling van de norm... want dat is de wereld op zijn kop natuurlijk. Mm -hmm. Maar eh, als maar rekentoetsen, taaltoetsen, strengere normen... en denken dat daar het onderwijs buiten van komt... dat is keiharde onzin. Dan pleit u niet voor iets anders. U zegt, één op de vier lesuren is onder de... dat zegt u niet, maar dat blijkt dat onderzoek, is onder de maat. Moet dan niet een situ toets een toets komen voor uw soort mensen, voor leraren. Ja, Namelijk, Ze zijn volkomen niet ongekwalificeerd om dit werk te doen, ja. kennelijk. Een toets uh, bij het uitvoeren van een beroep is niet zo heel makkelijk, denk ik. Maar leraren mogen best strenger en beter opgeleid worden. Mag ik worden. het persoonlijk maken? Als u rondkijkt op de school waar u les geeft... Ja. Hoeveel leraren ziet u dan waarvan u denkt... My God, wat erg. Nou, dat zie ik. Maar hoeveel? Dat is, uh, ik ga niet van mijn collega's zeggen. Twintig van mijn collega's deugt niet op de radio. Dat vind ik een beetje... Zoveel? Uh, nou, misschien wel <laughs> meer. Dus, uh, dus, nee, maar ik bedoel, uh, ik zie heel veel slechte leraren. En maar dat waarom is dat? dat want, ik bedoel, waarom is het niet zo dat als je voor een klas staat... en je kunt mensen wat bijbrengen, dat je daar niet ook passie in legt? Ja, maar dat woord passie, dat is ook zo'n containerbegrip. Uh, dat je plezier hebt in je werk en ja, het natuurlijk, overdraagt natuurlijk. op je studenten. Maar dat, omdat dat de afgelopen twintig jaar erbuiten gewoon bizar beleid gevoerd is... waarbij uh, de kwaliteit van leraren sluit Dat vind ik toch te makkelijk. Het nee, nee, is nee, toch nee, ook nee. een vak waar je zelfverantwoordelijkheid... Uh, dus uh, uh, waarbij onderwijsorganisaties steeds groter en bureaucratischer geworden zijn. De aandacht in de onderwijsorganisatie ook steeds meer naar bureaucratie en minder naar lesgevers gegaan. Uh, leraren steeds slechter betaald zijn. En dus ook steeds minder mensen uh, de, de zin hebben om dat beroep te kiezen. De hbo-opleiding... Leraaropleiding is gevisiteerd als de meest makkelijke opleiding. Dus iemand die op HAVO zit of op MBO zit en niet zoveel kan... en een studie wil hebben waarbij hij zeker zijn diploma haalt... moet naar de leraaropleiding gaan. En wat zeggen die scholen? Die zeggen, nou ja, dat lesgeven, dat doe je een paar jaar... maar daarna ga je iets anders doen in de organisatie. Met andere woorden, we weten dat inmiddels... dat is echt, dat is falend. Dat is slecht beleid, dat moet anders. Dus we moeten hebben betere, op, betere leraren, hoger opgeleid... geselecteerd voor het beroep. Uh, leraren die slecht zijn moeten we ontslaan. En dan wordt het onderwijs... in het dat beter En daar wordt het wel beter van. En van een nieuwe norm dus niet. Dat is het hele verschil. Oké, okay, duidelijk. Dan nog dit. Uh, hoe zit dat, als je het even ver, tot slot nog we hebben nog een, uh, bijna twee minuten. Als je het vergelijkt met de landen om ons heen, uh, zakken er in andere landen meer leerlingen of juist minder? Hebt u daar een idee over? Is Onvergelijkbaar. Dus uh, in andere landen heb je hele andere systemen. Dus wij hebben bijvoorbeeld een centraal schriftelijk en een schoolexamen. Mm -hmm. uh, dat is omdat wij de vrijheid van onderwijs hebben. In andere landen hebben ze gewoon gestandardiseerde toetsen. En hebben ze voor het hele land, maken ze hetzelfde. En hebben ze geen centraal schriftelijk. Uh, en ik denk. Uh, dat uh, in andere landen heb je ook mensen die zakken. Ja. En uh, of dat in België meer is dan hier, dat, uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk nee. het niet. Uh, en uh, ik denk ook niet dat die slagingspercentages... uiteindelijk heel erg veel gaan afwijken. Het gaat erom of die leerlingen die nu zakken door die nieuwe norm... of ze daar beter van worden, ja nee. of nee. Dat is de kwestie. Als u minister van Onderwijs zou zijn... wat zou dan uw eerste maatregel zijn? Betere leraren. Ja. ja. Nee, maar, echt, maar keihard beleid op betere leraren. Hm. En dat ook school, scholen weten van... Je zorgt er maar voor dat er goede leraren voor de klas staan. Vindt en diegene... u het nog een leuk vak? Het is een... Uh, ja, dat moeten wij altijd zeggen. Ja. Het is een prachtig vak. <laughs> wij werken heel graag met kinderen, dat is ook zo'n vreselijke. Dus uh, nee, het is een heel mooi vak. Echt. Ja. Het is ook een, maar echt een leuk en dankbaar vak. Dus ouders en leerlingen zijn ontzettend dankbaar als dingen goed gaan en mogen er best iets van zeggen als het wat minder gaat. Maar over het algemeen uh, krijg je de waardering van, uh, van ouders en leerlingen voluit. En, dat, ja. en zeker in deze tijd. Ik kan het zeggen, het moet toch ook een leuke tijd zijn... met een heleboel nee, vrolijker slaagde leerlingen. Het werk in zichzelf is prachtig. Ja. Alleen de manier wat, waar, waarop we daarmee omgegaan zijn de afgelopen twintig jaar... Ja. is echt misdadig. Hartelijk dank. We spraken met docent Economie op een middelbare school... en vakdidacticus aan de Universiteit Leiden Ton van Haperen... naar aanleiding van het bericht dat een, het aantal gezakte VMBO-leerlingen... dit jaar verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar. Zometeen gaan we met u verder. Dan komt Louise Fresco. Tot zo. Morgenavond, kwart voor negen. De laatste strohal voor Oranje. Ja, we zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen om...